11 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In Utrecht heeft de politie vannacht het rijbewijs van een buschauffeur ingevorderd. De man reed rond 4 uur met hoge snelheid door het centrum... langs agenten op een mountainbike. Hij toeterde en knipperde een paar keer met groot licht. Toen de agenten de lijnbus volgden, reed de chauffeur met hoge snelheid door rood. Hij werd aan de rand van de stad door andere agenten aangehouden. De man moest zijn rijbewijs meteen inleveren. In de bus zat een onbekend aantal passagiers...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 Supporters van Ajax zijn alleen welkom met de buskombi-regeling. Ajax kan vandaag alleen kampioen worden als het wind van tenten... en als Feyenoord AZ eindigt in een gelijkspel. Bij een busongeluk op een Japanse snelweg zijn zeven mensen omgekomen. 38 passagiers en de chauffeur raakte gewond. De bus was vanochtend vroeg onderweg naar Disneyland Tokio... toen de chauffeur de macht over het stuur verloor en een muur raakte...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 Het weer bewolkt en vanuit het zuiden buien plaatselijk kans op wat onweer. Maximum temperatuur 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Door werkzaamheden staat er nu file op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Rewek en Nieuwebrug, 2 kilometer. Als u even geen zin heeft in omgevingsgeluiden, sluit u de ramen van uw Audi. Maar wat doet u als u alleen maar schone lucht naar binnen wilt laten...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 Dit is Radio 1. Ja, goedemorgen, welkom terug bij twee tweede uur van OVT. Straks in het spoor terug het eerste deel van de reconstructie van het ezelproces... waarin Gerard van de Reven zich vanaf 1966 moest verdedigen... tegen een aanklacht wegens smadelijke godslastering. En nu is het tijd voor onze boekenrubriek op de laatste zondag van de maand. Welkom parooljournalist Paul Anoldersen en historicus Han van der Horst. Um, het eerste boek waar ik jullie wil uitnodigen wat over te zeggen... dat is het boek Diepvriesfiguur, autobiografie van PD 106043... in samenwerking met de AIVD. En dat is een boek van Roel van Duin, uitgeverij van Braag. Han. Dat is uh, een boek met een van de slechtste titels die ik ooit heb meegemaakt, maar daarachter schuilt een buitengewoon goed geschreven en interessant boek over uh, allerlei verborgen aspecten van de Nederlandse geschiedenis. Roel van Duin heeft de afgelopen jaren een uh, titanenstrijd met de AIVD gevoerd om alle rapporten die de voorganger van de AIVD, de BVD, over hem heeft gemaakt en ook rapporten van de militaire inlichtingendienst... om die los te krijgen. En dat is hem voor een gedeelte gelukt. Dat... Ik wil even vragen, want jij zegt de slechtste titel. Het dus is Diepvries figuur. Dat... Oh. Een Diepvries figuur is iemand die uh, gearresteerd moet worden... in het kader van operatie Diepvries. En operatie Diepvries was een operatie om alle... Uh, linkse en kritische figuren uh, te arresteren nog voordat de Russische bezetting een feit was. Een paar honderd, voor niet alles, want dat was te veel. had zonder op die lijst. Ja. Um, en daar stond Roel van Duin bij. Die is van het begin af aan is hij in de gaten gehouden. Al toen hij begon in 1961 met acties tegen de atoombom. En later met acties als Provo. En ze zijn vooral van hem geschrokken toen hij een sabotagenota wilde laten behandelen. Als lid van de Amsterdamse gemeenteraad. Um, want hij vond dat... Uh, het antwoord op een buitenlandse invasie of een binnenlandse koep... moest zijn een massaal in sabotage getrainde bevolking. En er bestond al een, uh, een soort geheim leger... Door de, dat uh, heel de activiteiten moest gaan ondernemen... als diezelfde Russen kwamen. En nu kwam Roel van Duin ongeveer met hetzelfde idee. Uh, hij is dus heel erg bespioneerd, zowel provo als de kabouterbeweging is voorzien door de BVD van, eh, um, van ook, ook spionnen... maar ook die, die tegelijkertijd provocateurs waren... en bijvoorbeeld stenen wierpen door de ruiten van het Amerikaanse consulaat. Zo'n belangrijk iemand is in zijn hoogst onaangename kabouters... die de activisten zich nog wel herinneren, en Melvin Visser, een BVD-agent... En hij maakt duidelijk dat min of meer eh, met gedoogsteun van de politie en de autoriteiten... Roel van Duin een keertje is ontvoerd door een meneer Bank met op de achtergrond eh, een andere meneer Max Leving. En dat waren zeg maar uiterst rechtse figuren uit de jaren 70. Je moet namelijk niet denken dat die in die tijd ontbraken... en dat die zich niet manifesteerden. Ze ontvoerden Roel van Duin. Ze bedreigden hem met de dood. Ze gooiden hem in wezel uit de auto. En nu heeft Roel van Duin ontdekt hoe dicht dat erbij lag. Wat ook heel erg interessant nou, hoe is. Hoe dicht hoe dat erbij lag? Hoe dicht dat bij? Hoe uh, dicht dat bij? het gezag lag. Hij kan dat, oh, niet, hij kan dat, dat niet bewijzen, bewijzen maar, maar hij je doet wel uit. heel erg duidelijk. Die ontvoering was met ja, stille steun, ja. misschien wel geïnspireerd door de Amsterdamse politie, de politie. Ja. dan wel de BVD. Ja. Ja. Dat suggereert ja, is, hij en, ja Hij maakt in ieder geval volstrekt waar dat die zaak eens uitgezocht moet worden. Ja. Het is natuurlijk een totale bloody shame... Ja. dat er een volksvertegenwoordiger, dat was hij op dat moment, ontvoerd wordt... dat die zaak nooit is uitgezocht, dat die zaak geseponeerd is. Ja. Wat dan nu zou gebeuren, zou het hele land in het beroer zijn. Ja. Maar dat vonden we toen geen normaal. En dat het de praatjesmaker ja. was als Roel van Duin... zal ook wel een soort reden hebben ja. geweest dat er niet veel aan gedaan is. Ja. Ja. Er zit nog, er, nog iets heel vreemds in. Uh, Zo'n uiterstrechtse figuur, Max Lewin... Uit, uh, die blijkt tegelijkertijd te werken voor de Stasi. En Roel van Duin zegt ergens in zijn boek... dat zowel de Tsjechosloaakse geheime dienst... als de Stasi uiterst rechts in West-Europa steunen... om zo de arbeidersklasse tot opstand te bewegen. Maar ik denk eerder dat we hier te maken hebben met dubbelagenten. Of misschien wel drie dubbelagenten. Zeg, is het ook een leuk boek eigenlijk? Ja, Heel nou, leuk het boek. Is de, de, Kijk, Roel van Duin staat niet bekend om zijn zelfspot. En ook dat komt er in dit boek niet erg uit. Maar het valt waarachtig wel mee. Ik dacht, van, ik krijg weer een enorme verontwaardiging. En ik krijg weer een boel tarotkaarten. En ik, ik bedoel, dat krijg ik allemaal weer over me heen. Dus ik was voorbereid, die tarotkaarten komen terug. Je moet het bijna uitleggen. Hij zat ook in de wat zweverige richting. Ja. Dus hij, ging, hij, hij, hij werkte ook met taro kaart. Ja. En ja. hij ging ook, en dat is toen toch ook weer zalliant, Hij ging met een dame, ging hij, of met zijn vrouw, ging hij uh, naar Noorden om daar kaas te maken. Ja. En zo alternatief ja. te leven. Maar zelfs toen werd hij nog dus constant door de BVD gevolgd. Er werd, werd gekeken naar wie, aan wie hij kaasjes verkocht. Het is, het is echt een schande. Ja. En het, het is ook zo raar dat hij dus de laatste jaren dat er over een verslag gedaan is, althans wat hij kreeg, hij steeds omschreven wordt als een kolderieke figuur. Dan dus zou je zeggen, hou dan maar, eens op met maar, hem te volgen als hij zo'n kolderieke figuur even, is. Het is het een of het ander. Even voor de helderheid, is dit boek nou vooral het verhaal van de BVD door Roel van Duin opgeschreven over Roel van Duin? Of is het ook echt een autobiografie? Nee, die daar is het veel te eenzijdig voor. Het is 80% deze zaken. Ja. Het boek heet Diepvriesfiguur, autobiografie van PD 106043, schrijft u mee. <lacht> uh, uitgeverij van Pragen, de schrijver is dus Roel van Duin. Um, ja, Eerste Wereldoorlog, boek over spionage. Ik neem aan: Spionennest 1914-1918. Edwin Ruis. Uh, uitgeverij Just Publishers. Ik neem aan dat het veel Rotterdam is, of niet? Het is Rotterdam. Het gaat over Rotterdam. Rotterdam uh, was het centrum, volgens Ruijs zelfs eigenlijk het, bijna het wereldcentrum... van de spionage in de Eerste Wereldoorlog. En dat had alles te maken met het feit dat het niet alleen de grootste havenstad was... maar dat ook Nederland neutraal was. Wat, wat gebeurt er? Nederland wordt de uitvalsbasis van allerlei spionnen... Nedel, uh, en hij richtte zich dan vooral op de Nederlandse spionnen, ingeschakeld door de Duitsers, dan wel door de Britten, om elkaar te bespioneren. Dat is, uh, en de Nederlandse geheime dienst doet niks anders, zoveel mogelijk voorkomen dat er ruzie uitbreekt. Dus, en dat gaat vooral goed met die Engelse ze uh, niet te veel doen. Kijk, zoals hij, dat is een leuk citaat, Ruus zegt: een neutraal land is niet zozeer. Een, een land zonder vijanden, maar is een land zonder vrienden. <laughs> dus je moet altijd uitkijken of, uh, uh, het, of een andere partij in jouw optreden... geen alibi ziet om je toch in die oorlog te betrekken. Ja. Dus overal pappen en nat houden. Dat is de lijn. Maar betekent dat betekent dat, dat die spionageactiviteiten in Nederland weliswaar verboden, maar gedoogd werden? Ja, voorzichtig. Zoals het ja. met spionageactiviteiten regelmatig gebeurt. Je laat het gaan. En het is helemaal niet verstandig om als je met die Britten nog een redelijk contact wil hebben... om die Britten te arresteren. Het probleem is... Zoals hij zelf ook schrijft, dat de goede, succesvolle en mooie operaties blijven geheim. De zaken worden afgedekt, de spionnen zorgen dat ze alles, alles verdwijnt wat, wat ze gedaan hebben. En zij dus niet terug te vinden. Wat we dus vinden... Maar, maar dan heb je dus niks nou, dat is dat maar, is, het probleem nou, is, is het een lekker boek dan? Nee, nee. het is ja. dus een stierlijk vervelend boek. Maar daar kan die ruis niks aan doen. <laughs> Ik bedoel, hij heeft het verkeerde onderwerp genomen. Want hij doet niets anders dan allemaal kleine scharrelaars... Die worden dan, uh, die worden gearresteerd, die, uh, die worden het land aanzetten. Dus een de aardige anekdote is, maar goed, dat moest je dus echt met zoeken met een, met een lantaarnetje. Is een, een, een uh, Britse agent, die, die ze kwijt willen, die gaat bij de Eems wonen, Dan kan hij zien, want dat, die spionage gaat altijd over troepenbewegingen, dan kan hij zien welke schepen voorbij komen en dan gaat de Nederlandse regering om hem te pesten... een schutting voor zijn huisbouwers... zodat hij <laughs> niet meer kan kijken. Want dat vind ik dan wel weer leuk. Ja. Maar, en er zijn dus twee, dat is onbekend... zijn twee Nederlandse spionnen voor de Duitsers... die werden dus uitgezonden naar uh, Engeland... die zijn ter dood veroordeeld. En ook doodgeschoten. Er het, het zijn twee werkloze arm, armoedzaaiers. Maar ook over hen komen we niks te weten. Dus het, het, het, het probleem is een beetje... Dat, nou ja, dat het ongetwijfeld goed is dat het uitgezocht is... Maar het was weer een hele ruk, om dat te lezen. Z mag gewoon gelijk naar het volgende boek gaan? Uh, nee, want... Nou, heel kort dan, want we uh, hebben nog een dikke stapel. Als je, als je uit die omgeving komt, dan wordt het een veel spannender boek, omdat je veel namen herkent. Overigens speelt François van het Zand, later uh, oh, ja. uh, Grijze Eminentie van Willemine er een grote rol in. Als agent, min of meer voor de Engelsen en leider van de, de Nederlandse contraspionage in Rotterdam. Goed. Uh, niet, Rotterdamers koopt dit boek. Goed zo. Spe uh, de, de het, het boek heet the Nest, 1994, van boek. Edwin Ruijs, Just Publishers. Ja. Um, volgende boek: De Margraten Boys. Peter Schrijvers heeft het geschreven, het Manto heeft het uitgegeven. De titel is natuurlijk verontrustend, ja. vind ik. Dan zou je denken, kan niks zijn. Is het wat? Nee, het heeft, wat mij betreft leidt het aan hetzelfde euvel als het vorige. Dat het ja, dan al, dan mag Han nu even ja, voor de ja, ja, uh, volgende uh, <lacht> ja. Waar gaat dit boek over? Um, die Peter Schrijvers is een Vlaamse historicus die tegenwoordig uh, doseert in, uh, in Australië. Het boek is oorspronkelijk in het Engels geschreven. Het gaat. Over uh, de bevolking van het dorp Margraten. En heel veel Margratenaren hebben en andere Limburgers hebben een graf geadopteerd op het Amerikaanse Oorlogskerkhof in, uh, in Margraten. En daar leggen ze dan eens in het jaar bloemen op. Hoe dat allemaal is opgebouwd, legt die man uit, de auteurschrijvers, in, uh, ja, in heel enthousiaste termen. De, het is een heilig verklaring van Margraten en Limburg in het algemeen. Uh, wat dat betreft is het toch ook wel weer een aardig boek... met een poging tot, uh, tot hartverwarmendheid. Ondertussen kom je daar wel dingetjes... Tegen, zoals de strijd tussen uh, de plaatselijke kapelaan en de vrouw van de burgemeester uh, van uh, Maastricht, Michiel van Kessnig, over wie nou de macht moeten hebben bij het leggen van al die bloemen. De Maastrichtse elite en de deftige Limburgers of de volkse kapelaan en zijn mijnwerkers. Uh, maar dat zit er heel diep in verborgen. Maar het, is eigenlijk, het lijkt wel een opdrachtboek, een Facebook. Ja, het is, een, het is echt een, een, een jubileumboek dat je die indruk maakt. Er zitten toch wel dingen in die wel saillant zijn. Kijk, iedereen wil massaal zo'n graf adopteren. Hè? Dat zijn er 9000 of zo. Ja. En daar staat een wachtlijst langzamerhand voor als je zo'n graf wil adopteren. Dat. Je kon ook andere geallieerden eh, adopteren. Die waren er toen ook nog. Dat ging ook makkelijk. En er waren, waren ook een enige, ik geloof duizend of zo, uh, Duitse soldaten daar uh, gesneuveld ja, in die, die, die buurt. Nul geadopteerd. Nul geadopteerden in 1947. En die zijn nog ergens anders die, gelegd. Er was geweest. natuurlijk ontzettend veel gedoe. Want sommige Amerikanen ja. wilden ook weer terug naar. Ja. Amerika, de familie wilde terug dat het terug ging naar Amerika en zo. En wie, als, als je dit boek gelezen hebt, dan weet je van de hoed en de kant. Maar je Alles. wil ook daarna nooit meer iets erover horen. Dus ja. ja. Dat, twee, twee dat boek over het eregraf van de Russen in Amersfoort is honderd keer beter. En hij heeft ook een okay. boek geschreven over de bevrijding van België. Die schrijver. Het ja. is een hartstikke leuk boek. Een ontzettend goed boek. zo. Ja. Dat, dat lijkt mij rechtvaardig. Ja. Peter Schrijvers, ja. de ja. Magratenboys uitgeverij ja. Mantoom. Het volgende boekje ja, blijft natuurlijk in de oorlog. Het is bijna mij. De oorlog van mijn vader. Een halve familiegeschiedenis. rond van Hasselt, uitgever in eigen beheer. Um, Groningen. Ja, dat is het, het verhaal van Ben van Hasselt, eh, opgeschreven door zijn zoon Ron. Ben van Hasselt, eh, eh, Joods onderwijzer, eh, cultu cultuurjood wordt hij genoemd. Hij, hij geloofde niet en zo. Later directeur geworden van de puddingfabriek AJP. Misschien herinneren sommigen, onze, onze luisteraars dat nog. Dat was puddingpoeder waarmee je met wat water of wat melk toetjes kon maken. Eh, in de oorlog bij het begin van de oorlog met zijn, met zijn vriendin gevlucht... Uh, mijn opruimingsdienst, begin de mijnopruimingsdienst... in het begin sessie redenbrigade in Engeland opgezet. Nee, opgezet. De mijnopruimingsdienst daar opgezet. En teruggekomen. Eigenlijk is dat niet eens het meest spectaculaire deel. Wat ik ontzettend mooi vind is... Kijk, Ron van Hasselt is dus wetenschapper. Ik zag hem in managementboeken. En zo hij schrijft managementboeken. Wetenschappelijk verantwoorde managementboeken. Dit, hij, hij schrijft dus nu een... Oh, een historisch verhaal. Hij excuseert zich van tevoren dat hij er niks van weet en dat het allemaal heel erg dat hij al zes fouten gemaakt heeft en zo. Allemaal onzin. Het is een heel zorgvuldig beschaafd eerlijk een genoegelijk boek. Maar even Paul, het is een soort familiegeschiedenis, een speel van het vader. Vertel je welke categorie valt Ik dacht dat ik dat vertelt had. Ben van Hassel, Joods onderwijs, ik zeg het gewoon nog Joods onderwijs in Groningen, vluchtelingen. Nee, dat zijn de feiten, maar ik bedoel gewoon simpel... Is het als een soort familiegeschiedenis opgeschreven? Nou, er komt familie aan... Centraal staat deze Ben, dat is zijn vader. En zoals hij hem beschrijft, een goede, ondernemende, sociaaldemocraat, met een enorm... Een fijn gevoel voor humor. Zijn broertje werkte bij de AJP. Er uh, uh, was sprake van mogelijke bonussen of wat dan ook, extraatjes die je kreeg. Maar dat joch kreeg dat niet, want die was maar uh, tijdelijk in dienst of zo. Dus die gaat naar zijn vader toe en vraagt, uh, vraagt om verheldering te vragen. Vader, kon je me spreken als vader of als directeur? Als directeur, zegt de jongen. En dan krijgt hij ongelooflijk op zijn lazer en zegt... en als je het niet mee eens bent, dan ga je maar naar je vakbond toe. En dat is prettig, uh, prettig, ja. 30, ja. Maar het, het is een Joodse familie. En er is een, een klein deel daarvan is iets heel dramatisch, vind ik dat. Oom Jaap, de broer van Ben, en zijn vrouw... waaronder het ondergedoken in België, hun kinderen in Nederland... en die kinderen zijn gepakt. En hebben de oorlog niet overleefd. We kennen dus wel verhalen van kinderen wie, die zonder ouders opgroeien. Dat kennen we veel. Verhalen van ouders die zonder kinderen opgroeien... kennen we eigenlijk niet. En daar, dat schrijft hij met zoveel inlevendheid ook op... Uh, dat, uh, en die man durfde, heeft er nooit over gepraat tot bijna aan het eind van zijn leven heeft hij eigenlijk een buitenstaander een journalist verteld hoe hem dit het leven verzwaarde en zij durfde er nooit over te vragen. Ze durfden zelfs niet te vragen waarom ze geen kinderen hadden. Ja, eigenlijk, bij het lezen is het voor het eerst dat je dat realiseert. Alleen al daarom, een belangrijk boek: De Oorlog van Mijn Vader: Een halve familiegeschiedenis rond van En de man schrijft fantastisch. Heeft het in eigen beheer uitgegeven. Ik wil echt even door naar de geschiedenis van Suriname. Han, die ligt pontificaal voor je. Nou, het is geen nieuw boek. Het is de zoveelste bijgewerkte druk. Het is een uitstekende nationale geschiedenis van Suriname. Het, uh, Geschreven door, uh, Hans door Hans Budding, Budding. En door uh, ja. Nieuw Amsterdam uitgegeven. Ja. En uh, is begon zijn geschiedenis. Dat hij, waarin hij beloofde dat hij zou doen. Cineira ira at studio. zonder. Woede en zonde voor ingenomenheid. En daar is dit boek ook een echt serieus voorbeeld van. Uh, als je dit gelezen hebt, je, begrijp je heel veel van het verleden... maar ook van het heden van Suriname. Uitstekende hoofdstukken. Veel over de sociaal-economische ontwikkeling. Uh, veel over uh, tradities bijvoorbeeld van de, de marons in het bos en... Uh, Nee hoor, dat is de complimenten. Goed. Budding schrijft heel goed, heel prettig. Ja. Uh, inderdaad, wat Hans zegt, zo, zonder vooringenomenheid. Ik, bedoel, ik, ik ben dol op Suriname, maar ik heb altijd het. En ik ben er dol op, dat de stemming zoals ik die daar heb ervaren was: van het komt nooit goed, maar daar laten we ons goede humeur niet door bederven. Uh, dat komt nooit goed, zet hij in een iets ander perspectief. Ja. Hij is daar iets. Uh, iets, uh, zeker in dat laatste deel, dat is dus ook nieuw. Dat is, daarom is het wel ja. interessant. Het boek is 15 jaar oud of zo. Uh, maar uh, er is wel perspectief voor Suriname als ja. je dit zo leest. Ondanks de corruptie, ondanks de vriendjespolitiek. En dat gaat bijvoorbeeld alleen al op het grond van het feit dat je, als je kijkt naar het potentieel, het hoeveel grondstoffen en het aantal bewoners bijvoorbeeld, uh, op allerlei lijsten Suriname als zeventiende land in rijkdom staat genoteerd ter wereld. Ja. Dus er moet potentieel zijn. Het komt goed. Ja, en wat er ook in staat, en wat niemand hier weet... dat is de sterk groeiende rol van Brazilië... die de komende jaren de rol die Nederland nog speelt... totaal gaat overnemen, tot Goed. en met misschien een nou, alexatie. Daar, ga, daar, ga, ja, daar gaan we naar het laatste boek... wat we op ons kastje hebben nog even eventjes voor. Ik ja, het grote, het, het, grote moet even jaren... zeggen, de geschiedenis van Suriname... was dit van Hans Budding door Nieuw Amsterdam uitgegeven... en dan het grote jaren 50 boek. Dat is een uh, van René Koch, Paul Brood, Erik Somers... uitgegeven bij w Books. Het is een mooi dik fotoboek waarin je ja. lekker kunt bladeren. Hey, jongens, heb je het, ja, het eens genoten? Ik, ja. ja, ik heb ik genoten. Jij ik, ook? Ja. Ik en heb ook genoten. Kilo's, dit... kilo's, kilos, ja. kilo's. En ik vind het zo leuk dat je op die foto's allerlei dingen ziet... Die, nou ja, waar je conclusies uit kunt trekken. Die ik of niet wist. Of, nog niet, of, of vergeten was. Of zo. Je, hebt, je ziet zo'n foto van een voetbalwedstrijd. Hoe dicht de, de toeschouwers. Ook bij Nederland-België. Gewoon op de lijn zijn. Die kunnen er zo op dat veld. Dat doen ze kennelijk niet. Ik was ervan overtuigd. Dat de Belgische, Belgische frieten. Een soort modieus jaren 70 uh, nee. geval was. En dan zie ik een foto. Ik geloof dat de voetboog steeg. En dan zie je bordje aan bordje. Uh, Belgische frieten. Zelfs een bordje frituur dan weer. Dat ze een kwartje kost. De week nog, want dat heb ik ook meegemaakt. Ja, maar fortuur dan weer, Belgische frieten. Eh, mensen met papieren hoeden op. Wie kan er nog een papieren hoed vouwen vandaag de dag? Dat, ik, ik ben bang dat we koop dat ja. bij, uh, bij, de, bij de kantoorboekwinkel, of zo. Of bij de HEMA. Dus ik vind het heel leuk hoe je, je bent je helemaal ziet. terug. Ik, ja, ja, en op, opmerkelijk ook, daar wees ik ook zelf op. Veel zwart-wit omdat, en niet omdat er geen kleur was, maar omdat het, ja. het gaat hier om beroepsfotografen... ze dus het kleur niet kwijt konden. Die is, is, het waren het ook, zwart is het ook leuk als je nooit geweest bent in die tijd? Het nooit. Uh, was, ja. Als je dus niet terug kunt, maar gewoon nu twintig bent? Het is, het is inderdaad, het is, in de eerste plaats is het het cadeau voor opa de babyboemer. Uh, het geeft het beeld van het leven der nette mensen. Het enige puntje van kritiek is, er staan te weinig nozemzin... te weinig experimentele en vooral te weinig asociale. Nou, het boek waar dat te weinig in staat heet het Grote Jarenboek. Maar het is uh, het uh, Grote Jaren 50. Het de. Grote Jaren 50 boek is het duidelijk dat onze recenten er uh, zeer lovend en een beetje nostalgisch van worden. Dat is natuurlijk prachtig. Dit is OVT, geschiedenis op de radio van de VPRO. Mailt u ons op ovt.vpro.nl of bezoekt u de website geschiedenis24.nl schuinsteep OVT. Uw gids, Marlix Koolhaas spreekt thans tot u. Goedemorgen Marlix. Ja, dag Matthijs. Goedemorgen. Wat staat er zoal op die site? Ja, het is uh, boordevol, kan ik zeggen. Uh, zojuist nog opgezet een in memoriam voor Dick Bruinestein, ja. uh, de overleden tekenaar gisteren van vooral sporttekeningen en Studiosport. Hij was in uh, 2010 te gast in het programma Helden van Toen en dat is uh, geheel terug te beluisteren. Verder ook een uh, serie over de geschiedenis van de Molukkers in Nederland. Zijn wij afgelopen woensdag begonnen onder de titel Onder de klok van Fasen? Daar schrijft Sanne Boersma voor ons een vijfdelige serie over het leven in de barakkenkampen van de Molukkers. Wat steeds weer aandacht krijgt. Want ook daar een roep of Nederland niet excuses zou moeten aanbieden. voor de manier waarop de Molukse gemeenschap in de jaren 50 in Nederland is opgevangen. Verder. De historische nieuwsblad die we elke maand in het historische nieuwsblad uitbrengen... namens de redactie van geschiedenis24.nl. Dat zijn dus andere tijden, OVT, alle clubs die we bij ons hebben... Daarin nu een uh, groot verhaal over de uh, making-of van koningin Beatrix, hoe zij in 1979, en dat is vanavond ook in uh, andere tijden te zien, zich in de samenleving onderdook om uh, zich voor te bereiden op haar rol als koningin. Ze maakte onder andere een uh, uitgebreid programma dat vanavond ook uh, grotendeels gezien is in 1979, zelf door haar gepresenteerd. Over de kinderen in Nederland en ook over de multiculturele samenleving. Ook al heten die uh, nog niet zo. En verder, uh, ja. Wie zich wil laten aan oude impressies van Koninginnedagen. kan ook op de website uitgebreid terecht. Uh, ze zijn er vanaf 1898. toen uh, Wilhelmina zelf gekroond werd. tot en met uh, 1980. toen het uh, in Amsterdam een beetje uit de hand liep. Dat. Uh, allemaal te zien op de website en straks zelfs na de documentaire over Gerard Reven... ook op holland -Doc, nog een prachtig mooi historisch portret van Reven uit 98. Nou ja, zeg bedankt. Je kondigt het al aan in het spoor terug. Vanochtend het eerste deel van een tweeluik over het ezelproces. 1968 heeft die 68 aangespannen tegen schrijver Gerard Cornelis van Treven. Hij zou zich in publicaties smalend en godslastelijk hebben uitgelaten.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 was erg gelukkig. Ja, als er homoseksuelen waren, dan, uh, dan, dan was de politie zei... ja, daar zijn homoseksuelen. En als het kon, dan, uh, dan werden ze verdreven. was absoluut geen begrip. Wat betreft die, die, die acceptering dus, die twee kanten heet... is de acceptering door de buitenwereld en de acceptering door zichzelf... van de homoseksueel. Zou ik dit kunnen zeggen, dat het vermogen van de mensen om zich... Met bijzaken bezig te houden is enorm ontwikkeld. Het vermogen van de mensen om zich met hoofdzaken bezig te houden... en de hoofdzaken te zien, dat is vrijwel niet heel. Nou, ik heb maar één woord voor. Het stuit me mensen helemaal tegen de borst. Dat moet je eigenlijk meer zien van een soort ziekte of zo, niet? Ik bedoel, dat is niet normaal, hè? Nou, dat is een afwijking, hè? Natuurlijk, afwijken. Die mensen zijn te beklagen. Halverwege de jaren zestig rustte nog een taboe op homoseksualiteit. Mannen, vaak getrouwd kwamen niet voor hun geaardheid uit omdat ze bang waren... anders hun baan of status te verliezen. Het COC, de Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit... gaf in de jaren zestig een grammofoonplaat uit... om duidelijk te maken dat een homo niks bijzonders is. De schrijver Gerard van het Reven werkte eraan mee. Eén van de twintig zal in ieder geval als vrouw een vrouw... En als man geboren, een man lichamelijk lief hebben. 1 op de 20, dat wil dus zeggen. 1 op de 20 in uw straat. 1 op de 20 in uw club. 1 op de 20 in uw kerk. 1 op de 20 in uw zaak. 1 op de 20 op uw werk. 1 op de 20. Op uw kantoor 1 op de 20 in uw partij. 1 op de 20 in uw winkel. 1. 1. 1 op de 20. In 1965 verscheen het eerste nummer van Dialoog, tijdschrift voor homofilie en maatschappij. Ook bedoeld om het taboe rond homoseksualiteit te slechten. Ook hier werkte Gerard Reven, zoals hij zich later noemde, graag aan mee.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 als hij spartelt bij het klaarkomen. Nop biograaf van Gerard Dreven. Homo's gebruikten toen nog schaalnamen scha bijvoorbeeld als ze publiceerden. Het blad van het COC, uh, daarin schreven de meeste mensen onder een pseudoniem. En een van de revolutionaire dingen van dialoog was dus ook... dat mensen daar gewoon onder hun eigen naam in publiceerden. Het probleem was alleen dat op een bepaald moment dat nummer van dialoog ook opgestuurd werd naar eh, allerlei mensen in het land... die van belang waren om de boodschap te brengen. Dus laten we zeggen journalisten, artsen, maar ook leden van de Tweede Kamer. Dat leidde tot kamervragen van ingenieur C.N. van Dis... van de staatkundig gereformeerde partij. Moeten de ministers niet erkennen... dat het artikel in dialoog van 4 januari 1965... al evenzeer godslasterlijk, immoreel bestiaal en zelfs satanisch van inhoud is... en derhalve uitermate krenkend... voor de godsdienstige gevoelens van zeer velen van ons volk. De ministers Sam Kalde van Justitie en Vrolijk van CRM... besloten daarop de rechter te laten beoordelen... of de tekst van Gerard Reven in strijd was met artikel 147... van het wetboek van strafrecht. Volgens deze wet is het strafbaar... Zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding. door smalende godslasteringen op voor godsdienstige gevoelens krenkende wijze uit te laten. Staatsrechtgeleerde Uli Jesrun Oliveira... over de geschiedenis van de wet op de smalende godslastering. Dat was uh, het beschermen van hoofdzakelijk de protestantse godsdienst. tegen de beschimpingen uh, en de atheïstische. Uh, uitslieperijen in de tribune. En uit die politieke hoek kwam het ook? Ja, ja het was het protestants-christelijke volksdeel... waarvan uh, Jan Donner, de, de latere president van de Hoge Raad... Zich heeft tegengekeerd. en waar die ook uit voortkwam, uit die, uit, die, uit die sfeer. Juist. En is dat toen ook kort daarna vaak toegepast, dat wetsartikel? Het is wel toegepast. Ik heb hier bijvoorbeeld een uitspraak van de rechtbank Dordrecht waarin iemand veroordeeld is uh, tot 200 gulden boete. Uh, omdat hij had gezegd dat een god die de tuberculosebasil uh, heeft geschapen... geen god is, maar een misdadiger. En, uh, in 64, 65 hebben we nog een proces gehad... tegen de latere oogleraar sociologie Bram de Zwaan. En die had een, een, een, een zogenaamd interview gehouden met J. van Nazareth. De welbespraakte, onrustzaaiende, door actieve zelfstudie opgeklommen... Timmermanszoon Hij heeft ook een boete gekregen. rechtszaak, die al snel het ezelproces ging heten, liet het SGP-kamerlid Van Dis zich tegenover Bibeb in Vrij Nederland uit over homoseksuelen. Ze zullen hun tongen kouwen van pijn in gezelschap van de duivel, gescheiden van God. Kees Tamboer, een uit een gereformeerd milieu afkomstige journalist, besloot vanwege die uitspraak Van Dis op zijn beurt wegens belediging van het homoseksuele volksdeel voor de rechter te dagen. Hij zocht voor die actie contact met de leraar Nederlands, Chris van den Hogen. Aan het idee van uh, voor het slepen moest ik uh, even wedden, Maar daar werd ik al gauw zeer enthousiast over. Dus uh, ja, zo ging dat. We hebben die brief geschreven samen. En die hebben we naar de officier van justitie gestuurd. Hij heeft hem alleen ondertekend, Chris. Want ik was journalist, dus dan zou het meteen in de verdachtebank komen. En het moest wel serieus uh, blijven. Wij schreven, de officier van justitie, dat wij dachten dat hij voor vrijheid van meningsuiting was. Dat hij dat artikel uh, hoger aansloeg dan artikel 147 uh, uh, over smalende godslastering... omdat hij Van Dis niet had vervolgd. Maar nu gebleken is dat Van het Reven wel werd vervolgd... vonden wij het voor de hand liggend dat Van Dis ook vervolgd zou worden... En nou, kijk, het was niet helemaal uit de lucht gegrepen. Want in de griffemeerde kerk, in die streng protestantse kerk, begon heel voorzichtig een klein beetje een discussie los te komen. Vooral hier in Amsterdam. van Hebben we het wel goed met die homo's hè, dat ze in de hel komen? We hebben die brief uh, op stencil gezet. En die hebben we naar kamerfracties gestuurd. Dan kregen we meestal formele briefjes van terug, van die mensen... met de uitzondering van één man. Beernink van de CHU, de Christelijke Historische Unie. Mm -hmm. En Beernink was een hele rechtse man. Hij was minister van Binnenlandse Zaken geweest. En die schreef een heel mooi briefje. Heb jij dat daar, Chris? Moet ik hem voorlezen? Ja. Eh, nu dat u een verzoek is gedaan om de heer Van Disch voor zijn uitspraak gerechtelijk te vervolgen... onthoud ik mij van commentaar op de juridische kant van deze zaak. Wel komt het mij voor dat uw uitspraak dat een grote groep tot wanhoop is gebracht... veel te veel eer toekent aan een godsdienstige uitspraak van ingenieur van Dis. De heer van Dis heeft nog de sleutels van de hemel, nog van de hel. Met name als protestant die het algemeen priesterschap der gelovigen beleidt... kan een uitspraak van de ingenieur van Dis geen andere waarde hebben... dan van welk andere mens. Persoonlijk geloof ik dat aan het kruis godsgerechtigheid is vervuld... Ook voor deze groep mensen in onze samenleving. Hoogachtend ben ik. Kijk, dat laatste zinnetje, hè. Dat is, dat is niet niks, hoor, in die tijd. Dat een vooraanstaand uh, confessioneel politicus zoiets zwart op wit zet. Dat was wat. Christus is ook voor de homoseksueel gestorven aan het kruis. Het feit dat je van jongs af aan eh, ingegoten krijgt... dat God is liefde en God is almachtig en heeft iedereen gemaakt. Nou, ik bedoel, als dat zo is, dan heeft hij toch die mensen ook gemaakt. Hè? Dat was toch 5% van de bevolking. Om die nou meteen naar de hel te verwijzen... Dat, eh, nou ja, zo in die trant. Wij kenden hun argumenten. Ja, ook dat... alle bijbelteksten. Inclusief die sadistische voorstelling van Van is van de Hel. Ja, ja. De ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Dat, ja. Dat was voor ons niet nieuw, dat hadden we ook wel eens op de kans gehoord. Eerlijk gezegd, daar lachten wij thuis om. Als zo'n zo halve gare dominee zulke dingen zei... dan werd daar thuis smakelijk om gelachen. De klacht werd niet in behandeling genomen. Wel ontvingen de twee een steunbetuiging van Gerard Reven. Ik dank u voor uw brief van 3 november jongstleden... waarbij het gestenseld geschrift van de brief van de heer van den Hogen aan de officier van justitie. Juridisch is uw actie, voor zover ik het als leek kan beoordelen... niets dan een slag in de lucht. Maar politiek is zij van groot belang... en het tijdstip van lancering is uitmuntend gekozen. Het lijkt mij beter indien ik niet aan uw actie deelneem... opdat zij niet een te persoonlijk en een te partijdig karakter verkrijgen... Maar indien ik u op enige wijze ten dienste kan zijn, laat u mij dit dan weten. Inmiddels ben ik met de meeste hoogachting uw Gerard van het Reven. In 1966 was Gerard Reven gedoopt en toegetreden tot de Rooms-Katholieke Kerk... Tegen de criticus Hans Schomperts zei hij in een interview... dat dat niet te maken had met het ezelproces. Ik zoek helemaal geen conflict of herrie. En ik, ik geloof in alle eerlijkheid... Dat, uh, dat ik heel veel bizarre ideeën en voorstellingen heb. Uh, maar dat ze in wezen, in diepste wezen... niet in strijd zijn met de fundamenten, fundamentele dogma's van de katholieke kerk. Die je ook heel anders nog kunt interpreteren dan ze... Uh, door. het. Uh, bekrompen mensen worden gedaan. Worden ja, gedaan. ja. ja. Uh, er is die, uh, dat proces tegen jou aanhangig wegens godslastering. Uh, nu zullen er waarschijnlijk veel mensen zijn die denken, uh, nou hij, is hij zoekt blijkbaar steun. Uh, dat is eigenlijk die tijd, dat tijdstip is uh, heel toevallig, is willekeurig, want het stond te gebeuren uh, lang voordat van deze strafzaak sprake was. En dat was in de tijd in orde gemaakt met de toenmalige bischop van Haarlem, wijlen Monsieur Dodewaard. En dat was, ik geloof, rond de jaarwisseling was dat wel in orde. En ik had toen zelf gepland een mooie symbolische datum, uh, Goede vrijdag, middels om drie uur. En toen is door de dood van Monsieur van Dodewaard is dat allemaal uitgesteld, want ik, ik wou ook niet meteen er weer achteraan gaan zitten, want ik dacht, uh, ze hebben wel al die andere dingen aan hun hoofd.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 20 oktober 1966 verscheen Reven voor de Amsterdamse rechtbank. De officier van justitie, meester J.J. Abspoel... had bij de aanklacht nog een passage betrokken... die smalend godslastelijk zou zijn. Die was afkomstig uit het brievenboek Nader tot U... dat toen net was verschenen. En God zelf zou bij mij langskomen in de gedaante... van een eenjarige muisgrijze ezel. En voor de deur staan en aanbellen en zeggen... Gerard, dat boek van je.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 en daarna een present exemplaar geven, niet gebrocheerd, maar gebonden... niet dat gierige en benauwde, met de opdracht voor de oneindige, zonder woorden. Gerard Reven vond het proces van principieel, maar ook van commercieel belang. Reven-biograaf Nop Maas. Reven eh, vond wel degelijk dat hij er belang bij had dat er een zaak van kwam. In de eerste plaats was het natuurlijk zo dat hij ook wel zag... dat dat allerlei ophef zou veroorzaken. En... Eh, ik ben er wel zeker van dat hij ook speculeerde op een extra verkoop van zijn boek door een dergelijke uh, rechtszaak. Daarnaast was het zo dat er ook toch een serieuzere achtergrond bij zat. Hij had namelijk het idee dat als de rechter hem zou vrijspreken van godslastering... Uh, want dat was natuurlijk een verwijt dat hij wel vaker gekregen had, dat dan ook al die christenen die nu zijn boeken niet kochten, dat die dan uh, daardoor ertoe gebracht zouden worden om in ieder geval uh, zijn boeken een kans te geven. En dat gewoon dus ook uh, als normale lectuur te gaan beschouwen. Gerard Reven liet zich verdedigen door advocaat meester Eil. Die was ingeschakeld door Revens uitgever. Geert van Oorschot belde mij op een zondagochtend, meen ik, op. Hans, um, je hebt zeker wel gelezen dat uh, Reven wordt uh, vervolgd... wegens godslastering. En had ik gedacht dat jij maar moest verdedigen. Waarop ik uh, koelbloedig zei dat ik daar eens over na wou denken wat niet helemaal conform mijn emotie was op dat moment... omdat ik eigenlijk van meet af aan, toen het bekend werd dat het proces zou komen... verlangd had om die zaak te mogen verdedigen. Omdat ik literair zeer geïnteresseerd ben, altijd geweest... en ook omdat uh, ik Reve bijzonder waardeerde als auteur... en ik het een absurde idee vond, gelet op alles wat ik van hem gelezen had... dat hij ooit van godslastering beticht zou kunnen worden. Dus u was vrolijk gestemd toen dat verzoek kwam? Zeer. En ik heb hem dan ook niet lang laten wachten. Ik heb hem diezelfde avond nog teruggebeld en gezegd... Geert, dat zou ik graag willen doen. De dag van het proces? Reve kwam bij ons thuis. Ik kwam halen En uh, mijn vrouw die altijd zegt... dat er in ieder geval gegeten gedronken moet worden... al is de zaak nog zo spannend. Hij zei toen ook dat hij zijn manchetknopen vergeten was en die heb ik toen ook even voor hem gehaald en als het goed is moet hij die nog steeds bezitten of niet meer helaas maar in ieder geval de erfen de erfen en we waren erg vriendschappelijk met elkaar we zijn samen over het museumplein naar de rechtbank gelopen hoe was de sfeer toen natuurlijk een zekere spanning hadden we allebei hij zowel als ik ik heb natuurlijk voor ieder pleidooi heb je de, ja, de normale gespannenheid die eigenlijk ook wel daarbij hoort. En Toen zijn we daar in het paleis van justitie binnen gegaan. Ik heb mijn toren aangedaan, we zijn naar boven gegaan. En we zijn naar die strafzaal gegaan die al propvol was. Publieke tribune. En ook beneden met allerlei geautoriseerde, uh, gegadigde rechters, advocaten... mensen die zich voor dat proces interesseerden. Willem Bruno van Albeda alias Tijgetje, ten tijde van het ezelproces de vriend van Gerard Reven. Het was eigenlijk uh, ja, een dag dat je, je netjes aankleed... voor een bijzondere gelegenheid, Gerard in een net pak en ik in een net pak. En verder was er niet zoveel bijzonders aan, behalve dat er ook vrienden meegingen. Uh, Annie Michaelis ging mee en uh, Frans Pannenkoek... en zijn vriendin Helmi Slaaf en natuurlijk Geert van Oorschot was erbij en advocaat Eil en ook zijn assistent. En we hebben op de stoep van het gerechtsgebouw nog, nog wat foto's gemaakt... die bijna helemaal mislukt zijn. En ik was nog nooit in een gerechtsgebouw geweest... dus het is toch wel interessant om dat eens mee te maken. En, uh, nou ja, het viel me eigenlijk allemaal wel mee. Ik vond het eigenlijk wel gemoedelijk. Alleen meester Abspoel... Officier, die was echt wel. Uh, die was toch. Vond, vond ik niet zo netjes niet zo aardig. Vond hij Gerard eigenlijk bespotten nogal. Maar dat was natuurlijk zijn tactiek. In de hoop dat Gerard kwaad zou worden, waarschijnlijk. En dingen zou zeggen. Maar het was echt een beetje van. Jij, malloot. Uh, Waar is dat allemaal voor nodig? Zo'n zo toon had en hij. En hij vond het ook wel grappig, geloof ik. Hij had er ook wel plezier in. Hij moest er allemaal ook wel om lachen. Maar hij moest, er, moest zich toch eigenlijk formeel moest hij zich kwaad maken en iets eisen. En dat is toen uh, ook gebeurd. Misschien was Gerard wel degene die het het meest serieus nam? Nou ja, de advocaat Eil ook wel, hoor. Maar Gerard, uh, ja, Gerard nam het bloed serieus. Die wilde absoluut gerehabiliteerd worden. Officier van Justitie, meester Abspoel, was socialist... en persoonlijk geen voorstander van de wet op de smalende godslastering. Maar hij moest nu eenmaal van de minister van Justitie, Sam Kalde, ook socialist, op veroordeling aansturen... Daarom besloot Abspoel op de zitting tegenover de rechtbank... voorgezeten door meester W.C. Hasselt, advocaat van de duivel, te spelen. Abspoel in zijn memoires. Immers, pas wanneer het uiterste beproefd en mislukt was... zou het ook voor de toekomst vaststaan dat serieuze schrijvers... niet meer op grond van dit godslasteringsverwijt... voor de rechter gedaagd konden worden... Slechts wanneer een strijd met inzet van alle denkbaar juridische argumenten wordt gevoerd, krijgt een vrijspraak voldoende gewicht. Dit was de ware betekenis van deze zaak. En door de rol die ik daarbij speelde, voel ik mij nog steeds een bevorderaar van de gewetensvrijheid in plaats van een onderdrukker. Reven had ter verdediging vier getuige deskundigen opgeroepen. Biograaf Nop Maas... Het idee achter de keuze van die getuigendeskundigen was eigenlijk dat de zuilen in Nederland vertegenwoordigd moesten zijn. En alle, allemaal die lui moesten dan verklaren dat er niks ergs aan de hand was. Er was uh, Vazalis als uh, psychiater. Daarnaast was er meneer Smelik, dat was een uh, theoloog van protestantse huizen. Er was uh, Grossau, dat was een theoloog van katholieke huizen. En je had nog Bomhof, dat was een literatuurgeleerde... die, als ik het goed heb, eigenlijk ook wel van protestantse huizen was. En Vazalis die moest dan vertellen dat, het eigenlijk een, dat de, de, de voorstelling van God... in de vorm van een dier, dat dat eigenlijk een heel normale... en vaak voorkomende idee was, wat trouwens ook zo was... Maar Abspoel, die slaagde er in ieder geval wel in om de getuigenissen van deze mensen om die behoorlijk onderuit te halen. En hij, had, ik bedoel, hij deed het kennelijk ook geestig. Ik bedoel, er stond in de krantenverslagen dat er vaak gelachen werd uh, tijdens zijn zeer lange requisiteur. En dat ook Reven zelf op een bepaald moment gewoon ongelooflijk in de lach schoot bij de dingen die Abspoel uh, vermeldde. Martin van Amerongen in De Groene. Het twee-uur-durende requisiteur was helder. Intelligent, geestig en bovenal redelijk. Bovendien distantieerde meester Afspoel zich met nadruk van de godsdienstwaanzinnige boekverbranders, die ongetwijfeld een luidruchtig dankgebed zullen opzenden als van het Reven. Inderdaad, tot honderd golden boete zal worden veroordeeld. Na het requisitoor volgde het pleidooi van meester L., de advocaat van Reven. Afspoel in zijn memoires. Eil haalde in zijn pleidooi niet minder dan 164 citaten van schrijvers aan... en legde telkens het boek waaruit hij het betreffende citaat geput had... aan de president over. Deze had tenslotte een stapel boeken voor zich liggen... waar hij bijna niet meer overheen kon kijken. Hetgeen een collega van hem de opmerking ontlokte... Hasselt heeft vandaag meer boeken gekregen dan hij in jaren gelezen heeft. Meester L, de advocaat van Reven. Abspoelen was een iets wat ruige figuur. Uh, die daar zo gebogen ook met een zo'n zware stem zichzelf uh, uitdrukte. Maar een, in ieder geval iemand die ook met de nodige subtiliteit de zaak voorbracht. En voor een goede verstaander was het duidelijk dat hij moest vervolgen, maar misschien zelf persoonlijk dat niet eens nodig vond. U kwam aan het woord. In de memoires van Abspoel lees ik dat u een hoop boeken ja. ter verdediging aanvoerde. Ja. Er waren namelijk drie elementen die daarbij een rol speelden mensen in In de eerste plaats de ezel. God werd natuurlijk min of meer toch geïncorporeerd als een ezel in dat uh, bekende passage die hem werd verweten. En in de tweede plaats het idee van de godslasting als zodanig. De wet. Wat stelt die wet voor? En uh, is die zo onaantastbaar als men hier wil doen voorkomen? En in de derde plaats de erotische emotionaliteit... waarmee Reve die godsbelevering heeft uitgedragen. Reven was daar ook trouwens enorm mee eens dat dat op die manier gebeurde. Hij vond het juist zo goed ook, en daar heb ik ook voor gewaakt dat dat zou gebeuren. dat het ook niet zo'n ja, zo, zo keiharde formulering was. Niet zo van. niks ervan, godslastering. Nee, het voor en tegen afwegende hebben ze als deskundigen en wetenschappers goed in de gaten gehad... zodat daarmee zelfs hun uiteindelijke conclusie veel meer waarde had natuurlijk... dan wanneer ze zo keihard zouden beweerd hebben dat er geen sprake was van godslastering Plus het feit dat Reven, zoals hij dat betoogde... zijn eigen uh, godsvoorstelling stelde tegenover de realiteit van... Bijvoorbeeld het protestantse uh, ja. volksdeel. Ja, maar daar zijn natuurlijk, en dat zijn ook die stapels boeken... die ik dan heb moeten produceren. Ik heb dus uit de mystiek literatuur duidelijke passages kunnen citeren... waarin dat ook het geval is geweest. Dat men God puur erotisch, seksueel benaderd heeft. En het is een, een, een totaliteitservaring... De, de benadering, de, de, de, de intrede in, in een god. Daar is hij dus een modern voorbeeld van. En het is geautoriseerd door... ja, hoe moet ik het zeggen... door uh, erkende, zeer gelovige auteurs. Reven kennen Theodor Holman over de rechtszaak... Misschien heeft het een met het ander te maken, maar hij was ongelooflijk aan de drank. Zelf zo erg dat hij opgenomen moest worden in een inrichting. Daar heeft hij ook eh, als psychiater gehad mevrouw voor fortuin Kik werd ze genoemd, die ook in het proces dan weer een rol speelt. En, eh, en eigenlijk zegt, op de antwoord op de vraag van de rechtbank... mevrouw, u bent psychiater, maar vindt u eh, de heer even gek? Dat Ze zegt, nou, bij lange na niet. Ja, ja. En, uh, ja, maar dat is toch uh, uh, raar wat, uh, wat hij allemaal heeft opgeschreven. Dan zegt zij, nou je moet het zien, het is ook weer zo'n mooie dialoog eigenlijk, je moet het zien als een droom. Ja, maar dat gaat hier toch wel heel erg ver in. Waarop mevrouw Droogeleven-Vertuin zegt: Maar meneer de rechter, als we allemaal veroordeeld kunnen worden op onze dromen, dan uh, zit iedereen hier achter slot en grendel. De hele zaal lacht dan, met tegelijkertijd, ja, de rechtbank voelt zich natuurlijk vernederd, maar moet dan ook weer constateren: verdomme. Er is hier wel iets aan de hand. Ik vind dit ezelsproces uh, het mooiste proces van Nederland. Het is dramatisch. Er zit echt een plot in. Iedereen heeft ergens zijn best gedaan. Men voelde wel dat het om iets belangrijks ging. En er zit tegelijkertijd een tragische kant aan. Die wet is er nog. Gerard Reven in zijn slotwoord voor de rechtbank. Het gaat eigenlijk helemaal niet over de vraag of de voorstelling van een incarnatie gods... als homoseksueel zoogdier als verwerpelijk of grievend zou moeten worden beschouwd. Het is helemaal geen kwestie van smaling of van gegriefdheid. Het is niets anders dan een overigens door mij sinds gezochte godsdiensttwist. Het is de plaatsing van het ene godsbegrip, van het ene godsbeeld tegenover het andere... En ik meen niet, meneer de president... dat het de taak van uw college zou zijn... het ene godsbeeld tegen het andere te verdedigen. En dat is toch eigenlijk wat mijn wederpartijders van u eisen. Zou deze rechtbank, Edelachtbaar College... door zijn vonnis de onverdraagzaamheid van het gepeupel moeten legaliseren? Ik meen dit te moeten betwijfelen. Deze strafvervolging is geïnspireerd... door aanmatiging, onverdraagzaamheid en domheid. Deze drie maar de meeste van deze is de domheid. De rechtbank ontsloeg Reven op 3 november 1966 van rechtsvervolging. Revens teksten werden wel godslastelijk bevonden... maar ze hadden volgens de rechtbank geen smalend karakter... Zowel de officier van justitie als Reven gingen in beroep bij het hof. Kijk, als je... Uh, religieuze dingen wil overbrengen... en als je die met de alleruitste intentie gaat verwoorden of gaat vertolken... dan... dan... Als het lukt, als het overkomt, dan ben je ook aan de grens gekomen van de blasfemie. Als het, hè, je kunt het, het allerlaatste uitspraak over God of de moeder van God, hè, het allerlaatste wat er over gezegd kan worden, dat gaat net niet te ver. Ja, tot zover deel 1 van de terug over het ezelproces. Deze aflevering van de terug werd samengesteld door Tom Roduin. U hoorde de stemmen van Tom Hofman, Jan Hieman van Vos, Peter Brussen. Volgende week om deze tijd deel 2 van dit tweeluik over het ezelproces. Wilt u de documentaire thuis hebben op cd? Maak dan 7,5 euro over op ING rekening 444600. Ten name van de VP ron Hilversum. Onder vermelding van Spoor terug ezelproces. Dus Giro rekening 444600 ten namen van de VPRO in Hilversum onder vermelding van de spoor terug het proces. Ik kan uh, zeggen dat de score. De teller staat nu op 36 mails in reacties op het voorstel om Koninginendag te verplaatsen naar 24 april, de geboortedag van Willem de Zwijger. En ik kan ook melden dat het overgrote deel van die 36 mails instemt met dat het voorstel. Het is een opvallende meerderheid. Um, kennelijk is de stemming onder u, luisteraars van OVT... omgebogen van het plakkaat van verlatingen naar Willem. Wat is er toch gebeurd in die twee jaar? Zometeen, na het nieuws, pestribune. en daar is Anita Witsier te horen. Wij zijn er volgende week weer. Heel graag tot dan. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over... aan de verpozing die de radio u plicht te bieden.